Ik geef toe dat de oude wat rommelig is. Er zit geen lijn in. Eén ogenblik nog. Uh, uh, voelt u iets voor een fraaie dophoed? Uh, uh, een witte? Een heel modieus laagmodel. Ik heb ze in alle maten. Hij kan hier van pas komen. Dat voel ik. Hmm. Een wit dophoed? Joost. Wat kost die? Joost, wat blijf je toch? Ik zit daar maar alleen met mijn herinneringen.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 Oh, eh, eh, en berg mijn papieren maar op. Daar komt vanavond toch niets meer van werken. En bovendien hebben mijn herinneringen me afgemaald. Uh, tot uw dienst, meneer Olivier. Kom, laten we nu niet zo treuzelen. Het logeerbed moet nog worden opgemaakt en ik wil nu eigenlijk naar bed. Morgen moeten we weer fris zijn, want dan gaat de heer Tijn een portret voor mij schilderen. Ja, Wel, ehm, um, um, ik... Hij uh, zet je al ze kloppen niet toch eens weg. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Oh, ik cool. Oh, Kan dat niet wat zachter?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 zijn om zoiets te doen. Ik per geen dingers. Ik schrijf mijn belevenissen op omdat ze leerzaam zijn voor jonge lieden. En voor de geschiedenis natuurlijk. Kom, ik uh, ga slapen. Dan ruim jij wel even op, Joost. Wel rusten. Toen Joost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 Er is iets vreemds aan de hand. Hier hangt iets in de lucht. De kelder. Heer Olly, hebt u zich pijn gedaan? Ik, ik, ik, ik ga dood. Ik ben gevallen. Ja. Door een vallen, dit overleef ik niet. Nou, zo erg is het niet. U hebt natuurlijk het evenwicht verloren tussen de bende die hier ligt. Het, het moet hier nodig eens worden opgeruimd. Bende?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 Naar het dabberende hoofddeksel Dat hij over de drempel struikelde en vol overviel, En daardoor schoot hij in een waterval de trappen af Joost, Joost, help me toch! De hielen van de bediende verdwenen trappelend naar beneden Zodat heer Bommel hulpeloos achter hem aan spoedde, Totdat de stroom tenslotte de kelder bereikte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 Ik ga je inbrengen. Ik ga je inbrengen. Voliteer. Zodat je In je enkelheid. En in <tieden> Toch eens horen of meneer Joost geen gutsprits nodig heeft. Het is zo overheerlijk dat ik hem de kans moet geven er een pontje van in te slaan. Maar hola!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 Nu bleek maar eens weer hoe goed het is om zich niet alleen met zijn eigen zaken te bemoeien. Want in een hoek van de donkere ruimte spartelden zwakjes de benen van heer Olly over de waterspiegel. De kruiden heer Grootgut liet zich nu van een nieuwe zijde kennen. In plaats van de bescheiden middenstander. Was het plotseling gormd, groot Grootgrut, de zwemmer van België, die de kerkertrap afkwam? Ik, ik kom! gewezen kampioen van het Rommeldamse overdekte zette koers naar de hoek waar heer Bobbel zich bevond. Ja. en begon hem boven water te trekken. Maar het viel niet mee. Heer Olie scheen ergens in verwarring te zijn geraakt. En tegen de tijd dat de brave winkelier hem losgemaakt had, was hij geheel slap. Kunstmatig ademhaling. Maar mag meneer Joost toch zijn? Het gaat toch niet aan om de huishouding zo in de steek te laten?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 U bent een beetje in het water gevallen. Maar gelukkig kwam ik net langs... met een aanbieding grutsprits. Iets bijzonders, werkelijk. En toen kon ik u even helpen. Ja. Het was niet gemakkelijk, dat niet. Maar ik was vroeger een bekend zwemmerad, zeg ik het zelf. Oh. En zodoende kon ik de hoofdkraan sluiten. Maar, maar, maar het, het mengeldier... heb ik niet gezien. Trouwens, als ik het wel gezien had... zou ik het niet herkend hebben. Wij oh. middenstanders hebben geen tijd voor dierkunde. Dat doet me aan iets anders denken...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 Mag ik u dan nu aan tafel nodigen? Het is maar een eenvoudig maal. Bloemkool à la grizzant, als u mij toestaat. En zo zaten ze dan even later aan de maaltijd.